GIGA Gamma Deals. Nu 30% korting op vloeren en deuren. Bekijk alle GIGA Deals op gamma.nl Wauw, deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat zijn dus echt heel veel gratis vitaminen. Kom voor nog meer vitaminedeals naar de winkel of shop op ethos.nl Mooi van Ethos.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 Er is veel schade, verschillende panden zijn ingestort... en meerdere mensen hebben ook niet thuis geslapen vannacht... vertelde burgemeester Sharon Dijksma gisteravond. Wij hebben in ieder geval voor alle mensen die niet zelf in staat zijn... omdat ze vrienden of familie in de buurt hebben, opvang geregeld. Dus het betekent dat we voldoende plekken in hotels hebben... waar mensen kunnen verblijven. En bij die explosie raakten vier mensen gewond. Dan de formatie. Kabinet Jette staat mogelijk eind volgende maand op het bordes. Op 23 februari moet dat gaan gebeuren zeggen Bronnen tegen de NOS. Ja, er moet nog wel veel gebeuren om die datum ook echt te halen. D66, CDA en de VVD zijn bijvoorbeeld nog bezig... met het schrijven van het regeerakkoord. Daar naar Amerika, daar hebben president Trump... en de democratische oppositieleider uit Venezuela elkaar ontmoet. En president Trump noemde dat een eer... Er gebeurde nog iets opmerkelijks. De oppositieleider heeft haar Nobelprijs voor de Vrede... die ze eerder kreeg, aangeboden aan president Trump. Of Trump die prijs ook heeft aangenomen, dat is niet bekend. De voetbal nog. Sparta ligt uit de KNVB-beker. De club speelde gisteravond de achtste finale tegen Volendam. En Volendam won, het werd 2-1. Er was nog een wedstrijd. Heerenveen won met 3-1 van RKC. De loting voor de kwartfinales van de beker is vanavond. Het weer nog van weer plaatsen, aan bewolkte dag. Vanochtend ook kans op regen. Vanmiddag is er af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of 10. Op de weg twee vertragingen. Op de A1 komt dat door een ongeluk richting Amersfoort... tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Twee kilometer, een minuut of acht. En de A50 richting Zwolle, daar kom je in acht kilometer... tussen Apeldoorn-Noord en Epen. Reken op twintig minuten. Deze week is... beetje... het verboden woord. Zegt een QDJ dj het toch? Druk op de knop in de Q-Music-app en maak kans op 500 euro. Q -music. Mattie en Marieke. Grote ochtend van het verboden woord. Alle DJ's in de studio en zometeen gaan Joost en Menno de arena in. Q-Music. Q-Music, Q-Sounds better with you. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds like a song.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 Bij Q-Music. Goedemorgen, 5 over 7 Op vrijdag de 16e van januari. Je luistert show 1562, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Danny Vos. Goedemorgen op de redactie. En happy... Hey, hey, yes, happy Friday. happy Friday. Waar is het toetertje? De toeter. De vrijdagtoeter? Ja, die hoor ik altijd als ik thuis meeluister op vrijdag. Luc, waar is de toeter? De toeter wordt gehaald voor het volgende uur. Oké, okay, nou, hey. we gaan dit uh, programma niet onderbreken. We gaan uh, gewoon ja. door. Het is uh, de grote finaleochtend van Het Verboden Woord. Vandaag nemen alle DJs nog één keer het risico om de arena te betreden. Wij hebben hier in de studio de nummers 6 en 7 uit het klassement. Twee heren die een bijzonder goede week achter de rug hebben. De ene hoor je elke ochtend vanaf 10 uur met het fout uur. Hey Menno. Hoi, goedemorgen. De andere hoor je elke avond vanaf 7 uur. Hey Joost. Goedemorgen. Mannen, hoe kwam dit? Wat een goede week. Ja. Menno, hoe heb je dit gedaan? Ik vond hem nogal stressvol afgelopen week. Ja? Maar vooral focus. Focus. Okay. Ja? En een, een beetje je... op je woorden letten. Oh! Oh! Ah, dit, dit dus, dit dus. Goedemorgen. Dit leek wel net. Dit leek wel net. Een nou, puntje, puntje kan je op bellen. je woorden letten. Nou, druk maar op die knop. Joost. Nou, hè? We gaan even naar jou. Hoe is jouw week geweest? Spannend. Ja? Hard in de keel. Mm -hmm. Maar wat ik probeerde te doen, is dat verboden woord rechtsboven in mijn hoofd te drukken. Ja? En het daardoor niet uitspreken. Jij had een denkbeeldig bord. Zoiets. En die tactiek heeft gewerkt. Jij staat op dit moment op drie. Best goed, toch? Echt heel erg goed. Ja, nu hebben wij natuurlijk iets bedacht... om het voor alle dj's echt nog eventjes spannend te maken. Nog één keer door de hoepel. Nog één keer door een brandende hoepel. Ja, en je kunt je bij Menno afvragen... Ja, is het echt nodig? Nog? Want hij zegt het sowieso wel. Maar... Uh, lieve Menno, jij hebt natuurlijk altijd een Menno Barrevelds brievenbus. Ja. Daarin uh, kan uh, iedereen in de QA berichtje sturen. Mm -hmm. uh, iets dat hij gehoord uh, ja, wil hebben op de radio. Mm -hmm. En dan, dan lees je dat voor. Doe je altijd samen met Wim. Nu, uh, Ik vind het ook spannend hè, jongens. <lacht> uh, Leg eens uh, uit. Leg echt uit. heel erg spannend. Um, Hoe werkt het dan? Uh, want ik schiet zomaar uit de heup. Um, en dat ga jij zo meteen nog een keer doen. Samen met Joost. Ja. Dus iedereen die luistert kan nu een bericht sturen voor Menno Barrevels brievenbus. En dan doen we zo meteen een brievenbus. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat dat met het klassement doet. Ja. We hebben eerst nog wat af te handelen. Hallo, Rick! Goedemorgen! Ja, vier DJ's tegelijk. Je zit gewoon in een goudmijn. Je zit in een ja. goudmijn. Ja. ja, en een beetje op je woorden letten. Ja, oh, Menno. We gaan even luisteren voor de formaliteiten. Want wat gebeurde er een paar minuten geleden? Maar vooral focus. Focus, okay. ja. Een, een beetje je? op je letten. Oh. Oh. Oh. Ja, ja. Vooral focus. Met focus. boter en suiker. Het is nog vroeg. Ja, dat is het ook echt. Rick, gefeliciteerd. Je krijgt 500 ja, dankjewel. euro. Hey. Hey. <applaus> Oké, okay, zometeen Menno Barrevelds brievenbus. Heb je een bericht voor de brievenbus? Stuur hem in via de Q-app. I had a dream. I was standing on a star.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 Here. It's easier to see, there ain't no difference Black. Finale ochtend, het Verboden Woord 2026. Bij ons Joost Swinkels en Menno Barreveld. Hi. Goedemorgen. Menno heeft het net al één keer gezegd. Ja. En er moeten proeven van bekwaamheid nog komen. <laughs> we gaan namelijk nog één keer uh, brieven bussen tijdens het Verboden Woord. Dit is zo lastig. Ja, Joost. Ik weet het, ik weet het. Stuur ja. je bericht in via de Q Music app. Heren, ook nog even niet de, de schermpjes openen pas als we hebben gezongen. Gaan ja. de schermpjes oh, open. Oké, ja. Okay, ja. En gewoon direct lezen wat er staat. Ja? ja. Dan gaan we 1, 2, 3. Oh, sorry. Nee. Tegelijk. Tegelijk beginnen. 3, 2, 1. 1. Nee. Men maar nog één poging doen? Eén keer. Eén keer. 3, 2, 1. Een. Menno Velds brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Velds brievenbus, brievenbus. De hond beet een iets wat in je been en ging iets wat door je broek heen. Wanneer ik een puntje, puntje, puntje zenuwachtig ben, luister ik altijd naar jou, Joost. Topper. Nou, deze is heel chill. Goedemorgen, Menno. stuur Devon Kos. Zijn we een puntje, puntje, puntje, puntje, puntje... klaar voor de finale, vraagteken? Johan van goedemorgen allemaal, succes! Lekker aan het vissen met Martijn. We hebben... Oh, we hebben beet. Je bent een topper. <lacht> André, puntje, puntje, puntje, bijna weekend. Stuurt uh, VB Schreuder. Hebben jullie er een puntje, puntje zin in, zegt Roelof? Marie versprak zich, stuurt Hilbert. Rosanne zegt een berichtje sturen, hè? Klein puntje, puntje, puntje. <lacht> César en René, succes met werven. dat is Cindy. Daisy zegt goedemorgen, succes met vooral niet zeggen van a little bit. Laat je niet naaien, jullie zijn toppers, genieten dit, Stuurt Evert Roosendaal. Geertje van der Zwaag, lieve Ace, ik ben blij dat ik even bij mama in Zweden ben. Jullie zijn er bijna jongens, Stuurt Marcel Herber. Fleur zegt, hoe heet een kleine zee in Ham, een babytje. Menno, mag ik je trui? Zegt Tanja. Mickey zegt Romario. Werk nou eens door. Groetjes, Mickey en Rick. De lunch begint wel heel vroeg vandaag met Menno's briefbus, zegt Debbie. En Jaren zegt medelijden met jou. kind lag net in bed en staat nu alweer in de studio. Iets wat door naar de honderd, zegt Rafael. Kimberly zegt groetjes en een puntje, puntje succes met Rukve. rukven. Ja. Houd het iets wat gezellig vandaag. Ja, dat heel goed. Ah, dat is goed. Heel goed. Echt Onluisterbaar. Goed. Hoe jij uh, de puntjes invulde, Joost? Oh, knap. Toch? Dat, heel dat, heel dat, is, erg knap. dat is wat er gebeurt deze week. Nou, die kleine Zee-inham. Ja. Baby. Nee, het is natuurlijk anders, maar ik vind al eigenlijk niet dat je het zegt. Ik snap de grap die, ja. die, uh, die gemaakt wordt. Ja. Zee-inham is natuurlijk een B. B. Aha. Uh -huh. En als je daar TEE achter zet, dan heb je het woord ook. Maar dan vindt dat niet het verboden woord. Nee, nee toch? Nee, nee, nee, nee. je nee. hey, dat gedaan. Echt een draak, draak van een stukje radio. <lacht> niet aan <lacht> te horen. Onluisterbaar, ik vond het onluisterbaar. onluisterbaar. Echt onluisterbaar. Eens. Joost heeft het op dit moment drie keer gezegd. Menno, acht keer. Straks om kwart voor acht is hier Domin Verschuren. Wij gaan met hem ja of nee doen. Dus mocht oh. u nog een topic hebben? <lacht> Stuur maar even in de Q-music... Hey. Bruno Mars. Bruno Mars. Back with another one. I just might. Yeah. Cue music. Maximum hits. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Brian Adams, Melanie C. And When You're Gone. Zit erbij op de foute party? Geweldig, the big one. Mel C. Mel C. ik wist het al iets langer natuurlijk... maar ik kon daar helemaal nog niks over zeggen. Wat weet jij nu waar je je nog niks over kan zeggen? Daar kan ik niks over zeggen. Oké. Okay. <laughs> ze is erbij uh, dus. Op de foute party. Op zaterdag 20 juni. In het uh, Philips Stadion in Eindhoven. Ze is niet de enige hoor. Toybox, Marcus Schuitmaker, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welte, Rolf Sanchez, Mental Tio. En natuurlijk de Q Music DJ's. Zo goed als uitverkocht. Zijn echt nog een paar tickets. paar tickets. En dat, zijn ze, dat zeggen ze altijd. In dit geval is het. Kan je gaan dat het waar is? Nou, Wij hebben op ons kop gekregen toen we hier tickets nog gingen weggeven... af en toe aan mensen. Het echt, werd echt eventjes heel erg naar met, de, af, met de afdeling tickets. Klopt. Wij uh, staan ook uh, op de gastenlijst met plus één. Hey, over alle QD's is gesproken. Die komen ook deze ochtend langs. daar is Domien. Croissants en cappuccino en bananenbrood. En dan komen we hier in vrijdag. Nee, liever. Wij hebben uh, croissantjes oh. en bananenbrood laten aannemen. Geweldig. Omdat jullie er zijn. Wat geweldig. Goedemorgen, René. Nee, nee, nee. Goedemorgen, Domin. Hallo Domin. Mijn mani, joh. Wat is een voor tijdstip? Ik uh, hoor <laughs> iemand met heel veel zelfvertrouwen de studio ja. betreden: Rani. Voor mij is het klaar. Vers klaar? Ja, Ja, voor ons niet. Nee, Hoezo is ik... het klaar? Hoezo ja, dit is bij doorheen? het programma niet. Nee, we kijken wel even wat we doen. De komende, hoe lang zitten we hier nog? Maar als jij het zegt, of het nou jouw programma is of niet, als jij het verboden woord zegt, Liever. dan telt dat gewoon, hè? Ik zit hier, hier zo, middenmoot. Jij staat hier. Ik kom daar nooit meer. Nee, jij, jij, jij gaat nooit meer bovenaan die word nee. of shame komen. Dat klopt. Dat klopt. Hebben we hebben wat lekker stukje energie. Ben je dronken? Nou, zo voel ik me wel. <laughs> Oké, okay, straks uh, Domingen Verschuren. Hij gaat uh, ja of nee met ons spelen. En Danny, oh. wat horen we in het nieuws? Dat gaat over de wereldrecordhouder Friet Eten. Die heeft gisteren iets nieuws geprobeerd. Een burrito van een meter eten. En zometeen hoe lang die daarover heeft gedaan. Deze week bij Q-Music. Het verboden woord. Oh. Zo echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een Q-DJ. Beetje...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 van mijn autoaf.nl. Ja, we zijn vooral bijna van het verboden woord af. En het is fijn. Het is de finale ochtend. Half acht Je luistert Q Music. Goedemorgen. Even draging die dit toe doet op de weg. Dat staat de A50 richting Zwolle. tussen Apeldoorn Noord en Fase. 4 kilometer en 24 minuten. De meeste plekken is het droog vandaag. Af en toe schijnt de zon. Toen er gaat of tien. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen. Het onderzoek naar de grote explosie gisteren in Utrecht... is in volle gang. Het lijkt erop dat die ontploffing is ontstaan door een gaslek. Maar zeker is dat nog niet helemaal. Bij die ontploffing, gistermiddag dus, in de binnenstad... raakten vier mensen gewond. Er is ook veel schade. Verschillende panden zijn ingestort. Deze mensen bij de NOS waren in de stad toen het gebeurde. Ik had net een kopje koffie op en toen hoorde ik bang. We waren aan het lunchen, bij late lunch... Eigenlijk. En op een gegeven moment hoorden we boom. Er is vannacht voor de zekerheid nog gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Fleur, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een kapperszaak in het steegje waar die ontploffing was? Ja, dat klopt. Waar was jij tijdens de ontploffing? Uh, in de salon. Ho hoe was dat? Ja, heel heftig. Kun jij omschrijven wat er gebeurde en wat je op dat moment dacht dat je overkwam? Um, ja, er gaat van alles door je heen. Op dat moment was ik met een vriendin uh, aan het praten. En um, alles, uh, ja, een enorme knal. En alles uh, ja, schoot naar binnen qua glas en uh, houtwerk. Um, ja, op dat moment sta je gewoon aan vol adrenaline en paniek en angst. En je denkt, oorlog of uh, hè, de, de ergste dingen gaan eigenlijk wel door je hoofd. Uh, maar goed, we zijn toen naar buiten gerend. En daar was eigenlijk ook al heel veel paniek... Um, en ja, toch geprobeerd mijn vriend te bellen... om toch gelijk te laten weten wat, uh, wat er aan de hand was. Uh, en toen uh, naast het salon zit een, uh, een bloemenzaak... en daar zijn wij naar binnen toe gerend, omdat er een vrouw zei... kom naar binnen, want het is veiliger. Want er lagen ook allemaal brokstukken op de straat. Uh, want het dak boven ons, uh, die was ook helemaal ontploft. En dat is gewoon alle kanten opgeschoten. Uh, dus dat hebben we gedaan. En op dat moment zie ik daar een, ook een vrouw met heel veel bloed aan haar hoofd. En die ja, heb ik nog geprobeerd te helpen. Want ik dacht, oké, nou, ik ga handdoeken halen. Oh. En op dat moment uh, was er ook een jongen die vroeg... heb je een, brand, een brandblusser? En ik dacht, ja, die is er ook. Die wilde ik ook halen. En op dat moment hoorde ik een tweede explosie. En die was wel veel minder dan de eerste. Maar toch paniek. Uh, waardoor ik uiteindelijk met mijn vriendin uh, echt in paniek... naar Karel de Vijfde ben gerend om zo snel mogelijk... Ja, echt van die explosie weg te gaan, Hotel zeg maar. Daar. Ja. Wat heftig. Hoe gaat het met jou fysiek? Uh, ja, ik ben echt nog wel in shock. Ja. Nou, dat ja. is ook, ja. ook echt aan je stem te dat horen en goed. te begrijpen ja. ook. Hoe, hoe ziet ja. jouw zaak er nu uit en hoe zien de komende dagen, weken eruit voor jou? Um, ja, het is een grote puinhoop. Uh, uh, ja, geen, geen idee. Uh, Jeroen is de eigenaar van de zaak. Die stond op, het, op de ski op het moment dat ik hem belde. En, uh, uh, dus die, uh, die zal wel contact hebben met de politie van hoe en wat verder. Uh, maar onze buren uh, mijn buurvrouw is ook nu de hoofdcommandant van deze hele situatie. Dus die zei ook van joh, er is, er is nu zo'n grote cirkel om deze omgeving afgezet. Dat uh, gaat echt nog wel even duren. ook uh, uh, ja, Gebouwen moeten natuurlijk ook veilig gesteld worden voordat er iemand naar binnen mag... Dus ja. Uh, ja, volgens mij werden wel de ramen alvast weggetimmerd. Mm -hmm. um, maar verder weet ik eigenlijk niet zoveel. Wow, ongelooflijk heftig, zeg. Jeetje, dat je, dat je dit mee ja. moet maken. Kun, ik, kan, kan ik me geen voorstelling van maken? Dankjewel, Fleur, dat je met ons wilde bellen. En sterkte de komende ja. tijd. Tuurlijk, graag gedaan. Dankjewel. Andere de nieuws in Heerle in Limburg is een automobilist een ziekenhuis ingereden. Dat gebeurde gisteravond, meldt de politie. Het gaat om een man, hij heeft het niet overleefd. Ja, waarom hij dat ziekenhuis nou inreed is nog niet bekend. Uh, volgens de politie ging het in ieder geval niet om opzet. Ja, dan de Olympische Winterspelen. Die zijn over een kleine drie weken hè, in Milaan. En het wordt een race tegen de klok voor de organisatie. Daar schrijft trouw over. Nog niet alles is namelijk af. Zo is het ijshockeystadion nog niet helemaal klaar. Ook was er nog wat gedoe met kunstsneeuw... dat er niet genoeg zou zijn op de pistes. nou Toch geen reden tot paniek volgens de organisatie. Zij zeggen dat het goed komt. Luc is meteen uh, gaan kijken gisteren. Nee. <laughs> ja, jongens, of jullie iets eerder naar Milaan willen... om nog te helpen afbouwen. Hé, hey Luc, hoe zit het? Ja, dit is eigenlijk elke Olympische Spelen wel het geval. Dus ja, het is toch? een soort van Sinterklaasjournaal. Oh, er is nog een vervelende scène. Oh, de kaatsbaan is nog niet af. Oh, jeetje, onze merchandise is nog in China. Dit is altijd wel iets, weet je. En uiteindelijk wordt het vanzelf 6 februari. Over 21 dagen beginnen de Olympische Winterspelen... en is alles gereed. Juist. Als het over 21 dagen zo is, dan weten we inmiddels... dat uh, Luc, jij gaat samen... met Matty naar Milaan toe. Ik ben hier dan in de ochtend samen met... Ja, met mij, met Tobin. Goedemorgen. Er ja. komt ja. ook het uh, verboden woord weer terug. Misschien moet je er op dit tijdstip nog niet aan denken. Zit je net aan je ontbijt. Nou, een bekende Belgische TikToker die het wereldrecord friet eten in handen heeft. Die heeft iets nieuws geprobeerd. Hij heeft gisteren een burrito van een meter lang gegeten. Applaus. Dat vind ik oh. Fijn dat uh, iemand het doet. Ja, dat ja. hoeft wij toch niet te doen. Hè? Juist. AD schrijft hierover. Dik 3 kilo woog die burrito. Uh, hij heeft hem ook op. 26 minuten en 11 seconden heeft hij erover gedaan. Nou, ik vind het gewoon heel vies. Ik ook. Dat is een ongelooflijk goor. Nou, hij vond het vooral heel vers. Ja. En juist lekker, zei hij. Ja, nee, gewoon vies. Ja, dat is gewoon vies. <laughs> uh, Domien, ben jij ja, klaar voor ja of nee? Ik ben altijd klaar voor ja of nee. Okay. Ben je bekend met het concept? Ja, ook wel. Ja. Al een tijdje. <laughs> okay. uh, Luc heeft speciaal voor jou wat topics in jouw straatje. Ja. Wil je er alvast één? Heel graag. Luc de Efteling. Three, two, one. Ja. Music. Mattie en Marieke. Ja of nee met Domien Verscheuren tijdens het verboden woord. Na nou, David Getta. We will fight. Time. Like, go Luister naar de grote finale van Het Verboden Woord. Nog één keer gaan alle DJs het veld in. Even kijken of we het klassement kunnen opschudden. Ja of nee met Domin komt eraan. Daarna hebben wij hier Lars en Judith. Om met Tina Turner te spreken. Judith is op dit moment de best. Ja, ze heeft het drie keer gezegd. Maar wat kunnen we nog doen om haar een beetje omhoog te duwen op die Wall of Shame? We gaan Lars en Judith een spreekbeurt laten doen. En zij mogen een spreekbeurt doen over iets dat jij bepaalt. Dus laat in de Q-app weten waar jij wil dat Lars en Judith zometeen een spreekbeurt overhouden. Hoi, straks om vijf over acht. Ja, nee, ja, nee. Eerst zeg ik goedemorgen tegen Dominic Verschuren. Goedemorgen en welkom in jouw arena. Dankjewel. Hoe kijk jij hier naar nu? Nadat je er nu nog zit en nog... Het verboden woord? Ja, echt gaan babbelen dat je nu nog moet. Ik vond het verboden woord verschrikkelijk. Dit is niet mijn week. Dat heb ik vorige week zelfs al gezegd toen we begonnen. Toen we nog moesten beginnen met het verboden woord. Dit is niet mijn week. Ik trek me dit zelf zo persoonlijk aan allemaal. Dat ik blij ben als het zometeen om 9 uur echt helemaal achteraf Maar Wat trek je dan persoonlijk aan? is een soort faalangst wat om de hoek komt rijken. Ach, ja. toch even naar onze redactie Klopt het dat wij al iemand aan de telefoon hebben? Nee. Absoluut. Oh, bij wie? Hallo, oh, oh Hallo, bij wie? Wacht oh, even. Hallo Annabel. Hallo, goedemorgen strijders. Nou. Oh, echt. Ik heb pijn in mijn buik omdat ik zo bang ben. Wim en ik staan nu namelijk allebei bovenaan op 17. Ik ben zo bang dat ik het ben geweest. Ja, jij bent het oh, geweest. Oh, nee. nee. Oké, okay. laten we even gaan luisteren, Annabel. Ja, ze heeft het drie keer gezegd, maar wat kunnen we nog doen om haar een beetje... Oh, ah, vind ik, ik dat erg. Ach, meisje, je maakt mij er heel blij mee. Ja, Annabel, je krijgt 500 euro. Mag ik even zeggen, het lijkt wel of we blind zijn geworden voor het woord. Ik hoor het ja. niet. Nee, maar jullie zijn na een week helemaal muts. Ja, dat is het, Annabelle. Dat is het. Ach, het is jou gegund. Maar wat ben ik hier zuur van. <lacht> Dank je wel. Uh, veel plezier met luisteren, Annabelle. Oh, Dank je Ik blijf nog zeker luisteren, want ik ga helemaal stuk. <lacht> uh, okay. uh, Luc. Goedemorgen. Wat is het eerste topic in ja of nee? Een klushuis. Nee, nee. Nee, Dobby. Maar ook ja, ik heb het natuurlijk gedaan. Twee jaar geleden inmiddels, 2024. was een grote wens van mijn vriendin Marcella. En um, mijn ding daarbij was... Klushuis is fantastisch, want je kunt alles helemaal naar je eigen hand zetten. Maar ik ben super onhandig. Mm -hmm. Ik ben niet een tikkie onhandig, ik ben super onhandig. Uh, zij pakt het gewoon aan. En ik haal er graag heel goede mensen bij. En dat was de afspraak. Dus uh, zij mocht wat doen. En heel goede mensen mochten wat doen. En dat samenspel, dat heeft ons droomhuis opgeleverd. En als je, als je, als je, als je nu kijkt... Heeft het je dan voldoening gegeven? Ja. Het feit dat je alles zelf hebt gedaan. Kan je daar trots op zijn? Ik heb niks zelf gedaan, maar nee, ik heb okay. alles zelf laten doen. Ja. Uh, heel trots. En het is ons droomhuis. En nog steeds iedere dag als ik, als ik sta te douchen. We hebben een waanzinnige badkamer bijvoorbeeld. Ik heb hem gezien, die kan je wel verhuren. Ja, Wat echt. een huis. Ja. Zo'n leuk, mooi huis hebben jullie. Dankjewel. En jouw vriendin heeft alles zo goed bedacht. Ook heel goed in styling. Dus nee, uh, ik zou het iedereen willen aanraden. Volgende, Luc. De Efteling. 3, 2, one. Ja. Dat ja. is allemaal een beetje. Nee, de thee werd niet uitgesproken hier. De var gaat kijken. Ik ben hier ja. ook een keer uh, door het oog van de naald gekrozen. We gaan het even terugluisteren. Ja, we, gaan ja. het even, we gaan het even terugluisteren. Ja. Oké, okay, de Efteling. Ja, volmondig. ja. Van mondag, ja. En nu nog meer, nu ik een, uh, nu ik een baby heb. Uh, die uh, weet natuurlijk nog helemaal niet van uh, wat er gebeurt in die Efteling. Maar die wordt met de dag natuurlijk ouder. Dat wordt steeds leuker. En voor mij is, uh, is de Efteling de plek waar ik... Uh, dat klinkt uh, wellicht een iets... Oeh. Wow. Kinderlijk. Uh, maar ik kom daar tot rust. Jij hebt daar ook gewerkt, toch? Ja, twee jaar lang. Ja. wat deed je daar dan? Ik heb de donuts verkocht cappuccino. <acht> en cappuccino. En dat was het de, meest de, verdrietig. Ik heb ook een jaar heb ik in het personeelsrestaurant gewerkt. Toen werd ik ingedeeld. Dat was een zomerbaantje 2004. En toen uh, kregen, ik, uh, kregen we het, het schema. En toen stond ik op het personeelsrestaurant. Daar heb ik de hele zomer in het personeelsrestaurant gewerkt. Toen dacht ik, ja, nou had ik net zo goed bij Albert Heijn kunnen werken. Ja. Het personeelsrestaurant. Ja. En was jij niet magie. ook de invaller voor langnek? Nee. Laatste, luk: Een kroeg kopen. 3, 2, 1. Ja, ja, ja. Geweldig. Jij een kroeg? Ja, ik heb een kroeg. Ja, samen met mijn vrienden Bas en Chris achter de Koekoek in Utrecht. Dat is zo geweldig, joh. En ook de trots die ik daarbij voel, die is, uh, die is onaflatend. Het is zo'n leuk plekje geworden. Uh, het was een, een oude bruine kroeg. Hebben we gekocht van Thijs. En Thijs, die, die wilde daar vanaf. Uh, met zijn gezondheid ging het niet zo heel goed. En daar hebben wij achter de koekoek van gemaakt. En vanaf, uh, nou ik zeg we, maar Bas heeft daar het meest in gedaan. Mm -hmm. um, maar je hebt ook Mama Man de podcast met die jongens ja. heel lang gedaan. Zeven jaar lang gedaan, is net afgerond. En toen ook nog die kroeg gekocht. Daar kwam het uit, daar kwam het uit voort, uh, de kroeg. En uh, ja, het is een uh, waanzinnig project. De podcast bestaat niet meer, maar in de kroeg kun je nog lekker terecht voor een biertje. Nou, ongelooflijk leuk. We zeggen ja of nee. Wij hoopten natuurlijk dat Dominique zich nee, zou verslikken. Ah. Wie zijn de lul? Ja. Mattie en Marieke. Ja. Hallo Daan. Hallo. Hallo. We hebben even de VAR laten kijken. Ja. Luister mee. Ja. Het ja. is allemaal een beetje. Ja. Er is hier een besloten. Ik ga het ook niet winnen van Nederland. Jij krijgt 500 euro! Ja! Yes. Oh. Oh. Beter. Ja, ah. zeker beter. Lekker Daan. Ja. Zeker. Uh, veel denken. plezier met luisteren. Dankjewel. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Oké, okay, straks hier. Wie zitten er hier straks? Bim en Judith. En die gaan een spreekbeurt doen. Nee, maar... nee, verkeerd. Lars, Lars en Judith. Lars en Judith. Oh ja. <laughs> Wat is hier opgeslagen? <laughs> to face, right there, right now, don't want no delay, time for whatever, whatever it takes, what you say. bij Key music Buddy. Direct na acht uur krijg je een spreekbeurt van uh, Lars en uh, Judith Eijk. Judith doet het echt heel erg goed deze week. Lars doet het ongelooflijk beroerd. Ja. Uh, wij krijgen heel veel ideeën binnen voor een spreekbeurt. Ja. Uh, Dominique zegt over kriebelende beestjes. Uh, Kiki van acht jaar die zegt spreekbeurt idee over brandnetels. Ja. En ik vind die van Maaike ook nog een goeie. Spreekt over verfmengen. Dan denk je, huh, verfmengen. Maar ze zegt, dan moet het verboden woord toch wel gezegd worden. Maak er zo even, uh, even een keuze. Deze week bij Q-Music. Het verboden woord. Oh! Zo echt. Heb ik het gezegd? Oh nee. Zegt een Q-DJ. Beetje. Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro.